De congreslid gaat nu naar een revalidatiecentrum. De 22-jarige schutter zit vast en is aangeklaagd voor moord en poging tot moord. Afghaanse provincie Kunduz is veiliger dan Uruzgan, dat zei commandant der strijdkrachten van Um in de Tweede Kamer. Volgens van Um is Kunduz verder ontwikkeld en gaan er meer kinderen naar school. Het kabinet wil een politietrainingsmissie sturen naar Kunduz. Dan het weer wisselend bewolkt met in het zuiden wat winterse neerslag. morgen bewolkt overwegend.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 Welkom bij de Voice of Holland, vanuit Zandvoort, vanuit de studio. Ja, uh, wij hebben de... Wij hebben, ja, we gaan de Voice of Holland naar doen, uh, Niels. Ja, ja, het is zover. We hebben er zin in. We hebben er heel veel zin in. de Voice of Holland, wie kent het niet? En uh, ja, nou, Niels steekt zijn vinger. Het is echt ongelooflijk, dit jongen dat kent eigenlijk niks. Van. Tuurlijk wel. Ja, hij kent het al. Vanavond de finale. En ja, wij hebben ook hier een... Uh, ja, wij hebben, wij hebben de, de tape hebben we... Althans, dat denken we dat we die hebben. Want nee. dat hebben we niet. Nee. Want het is een live programma. Maar goed... Dat hoeft niet te betekenen dat wij het niet kunnen nadoen. Dus we starten net als, uh, als Martijn en Wendy in de voice met uh, Bruno Mars, met Grenade. Nou doen we dat altijd op een hele bijzondere manier, gewoon qua stem. Dus, uh, zo zeggen Niels, veel plezier. Kondig hem lekker aan. Hier is Bruno Mars met Grenade. Easy <middels> come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 My car. Dat was uh, Bruno Mars met de uh, grenade. Grenade. Ja, dat is een heerlijk nummer. En dan gaan we nu meteen door met de volgende kandidaat: dus Pro Josephson. Zij zit in het team van Nick en Simon. En heeft Jennifer Newbank in de inhalve finale verslagen. Goede goeie wedstrijd was een goeie wet, dat. Een hele goede wedstrijd. Wedstrijd duel. Goed duwet. Duwet. duel. Ja, denk. het was een duel tussen hun twee. Wie, ja. wie gaat er winnen? Het duurt er weer veel te lang niet. Ja. Dus we gaan snel verder. Pro jo Josephson, met uh, familie van die voetballer van Ajax. Precies, met Just Really Love Me. komt hij? So many times I've let you down. I've left your heart unbroken broken ground. But you would never close the door on me. And even though I've made a mistakes, you let me in and kept the faith. you've always seemed the girl that I could be. geef er een applaus! Yeah. Met Just Really Love Me! Het is wel druk in de studio, hè? Ja, zeker! Ja, ja. we gaan <laughs> nu verder naar de reclame! Ja, de reclame! Komt ie! Hoop ik! Tot zo! Tot zo? Ja, na de reclame! Oh ja! Nog een keer te zeggen? Oh! Ja, het is, uh... Tot na de reclame! Komt ie! Welkom terug in de studio, weer live en eten. Ja, we, zijn, we hebben korte reclame ja, ja. de hele tijd, dus uh, daar moet u van staan wennen. Dat is een, een nieuw format dit, goed gekeurd door John de Mol. We gaan nu luisteren naar uh, Duffy met Warwick Avenue, komt ie! You. We can talk things over a little time Promise me you won't stay by the line When I Even een applaus was Duffy met Warwick Avenue. Hey! Oh. Dan gaan we nu luisteren naar uh, Leonie met Lost in Yesterday. En ja, zij is kandidaat van? Jeroen van der Boom. Wie kent hem niet? Oud-Zandwarter. Ja, Oud-Zandwarter. Is... Ja, Oud-Zandwarter. Nee. Ja, Oud Oké. Okay. Hij heeft hier een een koek Maar dat doet er niet toe, want het is de voice. En dus gaan we over naar Leonie. So many times I've let you down. I've left your heart on broken ground, but you would never close the door on me. And even though I've made mistakes, you let me in and kept the faith. You've always seen the girl that I could be. Pearl, Pearl, Pearl. Ga gaf van het podium af, je bent niet aan de beurt. Jeetje. Wat doet, dat, wat doet ze nou? Ja, weet ik niet. Ze gaat nog bij het podium oplopen. Wij denken we kunnen, we kunnen gewoon door, maar nee. Pearl moet het weer verstoren. Dat is toch ongelooflijk. Dat, dat is toch, wat is dit nou? Nee, ik man? vind het er een beetje flauw van, nee. dat, dat, ze wil me gewoon twee keer zien. <laughs> ja, ze wil gewoon extra stem hebben dat, man, dat, dat, dat, dat zei. Niet stemmen op Pearl. Nee, stop nou maar met stemmen op Pearl, klopt het ons ook nee. Nee. Dat was een foutje van mij. Weer. Nee, geintje hoor. We gaan... Uh, ik, zullen we nog één keer... Uh? Ja, we gaan we nou, nog één keer proberen. Ja, wacht, we moeten eigenlijk Leonie nu wel eventjes, op, eventjes mooi aankondigen. Dat doen we okay. eerst met dit. Ja, dat was de opening toen. En dan gaan we nu luisteren naar Leonie. Kom ze! Dat was Leonie met Lost in Yesterday. Yeah, ja, Ja, dat was wel goed, hè? Ja, goed applaus ook. Goed, uh, Jeroen, uh, dat heb je goed gedaan. Dan gaan we zo uh, luisteren naar uh, Marco en het uh, treintje. Met een wereld zonder jou. Maar over, uh, ja. Kijk, uh, het weer zonder de voice en de voice zonder het weer. Dat, ja, dat is geen goede combinatie, nee. maar. Toch, we hebben Piet Paulusma zo in de studio. Geef hem een applaus op Piet Paulusma. Het is wel heel druk in de studio ik ook, door Ja, zeker. Dus we hebben zo Piet Paulusma de enige echte van onmon en wow ja we hebben iets bereikt en uh, dan even het weer van morgen dit is de, de negerversie versie van piepoudersma ja precies we gaan nu uh, <laughs> naar we gaan naar het en Marco met wereld zonder jou opgezet, en als mijn vrienden erom vragen, zeg ik dat het eerlijk is, alleen. Die foto's zijn al van de wand, alsof ik zo vergeten kan, dat ik Ook al een treintje. Wat een heerlijk nummer. Wereld zonder jou. Wereld zonder En als het goed is hebben we Piet Paulusma aan de telefoon. Bent u daar? Ben je daar? Ja hoor, uh, en... Niels. En Niels. Niels. Jullie mogen gewoon jou zeggen, hè? Ja, nee. is, goed. is goed. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, een hele logische vraag. Waar bent u naar nou onderweg? Ik ben onderweg naar Baskermeer Naar een kamperenboerderij. Oké. Okay. En er zijn mensen aan het kamperen en... Uh... Nou, ik zou er zelf eerst ook nog mee, maar dat gaat niet lukken omdat ik morgen het, uh, uh, het Nederlands Kampioenschap Mens Ergien niet moet openen. Ja, Maar dan ben okay. ik daar ook bij geweest, ja. Me het Nederlands Kampioenschap Mens Ergien, die bestaat dat? Ja, ja, dat Zo. wordt morgen... Uh, het wordt vanaf morgen gehouden in Emmeloord. Dat is leuk. Ko nou, we kunnen ja, nu mee. Ja, ik heb gevraagd of dat, is... dat wil, wil openen. Nou ja, en ergeren en weer horen bij elkaar, dacht ik. <laughs> zeker. Vooral in deze tijd. Ja, <laughs> um, ja uh, u bent natuurlijk, uh, denk ik, de bekendste weerman gewoon van Nederland. Lijkt mij en van Friesland en van eigenlijk elke provincie. Um, u werkt al, ik weet niet hoe lang voor SBS6. Daar maakt u elke dag een filmpje. Ja. Want uh, zijn die filmpjes live of niet? Dat vraag ik me altijd af. Dat zou ik je vertellen. Jullie um, zouden je, zou, je, je zou de en jou zeggen. En, oh ja. En, en, uh, <laughs> maar, ehm. Um, de, opna de, de, de, de uitzending van half elf, of tien ja. voor elf, is opgenomen. En de uitzending van tien voor acht is live. Oké. Okay. Is die in Shownews, zeg maar, na Shownews is live? Dat ja, die direct ja. in Shownews, na de vroege Shownews, is live. En, uh, en uh, de andere is, uh, wordt opgenomen van tevoren. Dat noemen we semi-live. Die wordt dan ook nog gemonteerd en dan wordt ja. die door de week gewoon doorgestraald naar... Uh, naar uh, Amsterdam, ja. Want in, in Amsterdam zit, uh, zit SBS, zit, uh, Shownu's ja. en Hart van Nederland. Ja, ja. Um, Denk je nog dat er, ja dat is misschien een hele rare vraag, dat er een steden toch of zoiets zit aan te komen? Ik kan me niet nou, voorstellen dat dit weer... die zal die vast nog komen de komende jaren. Maar dit jaar wordt het, uh, jaar zoals zet... het nu staat, uh, vrij moeilijk. Zit er niet meer in? Al, wat zeg je? Het zit er niet meer in dit jaar. Nou, die, kan, die kans wordt, uh, wordt, is niet al te groot, denk ik, op dit moment. En dat kan natuurlijk heel snel veranderen. Er moet heel snel transportkou komen. Er moet heel snel dik, dik winter worden. Ja, en daar twijfel ik op dit moment aan. Ik, ik denk wel dat er nog wel wat komt hoor, wat winter betreft. Maar niet dat het een, een situatie wordt met, uh, met uh, nou, toch to zware, langdurig zware vorst. Het, het, het wil niet deze maand. Het drommelt wel wat. Bijvoorbeeld vanmiddag in het oosten van Nederland wat, wat lichte matsneeuw. Het zuiden heeft, uh, Zuidoosten, Limburg heeft ook wat sneeuw nu. Maar dat is geen echt doorzettend winterweer. Oké. Okay. Wel op zich ook wel weer jammer, want vorig jaar duurde het heel lang, die winter. Ja, en nu is hij vroeg begonnen. En het lijkt eigenlijk een beetje op die zomer, hè? De zomer is ook uh, vrij vroeg begonnen. Ja. Ik kende een hele goede maand. maand in augustus ging hij als een kaarsje uit. En mm -hmm. uh, nou, daar lijkt dit deze winter ook een beetje, een beetje op, ja. Ja. Aan de andere kant ook wel weer lekker qua vervoer, qua treinen, qua, qua alles eigenlijk qua vervoer. Lijkt mij. Geen winter. Ja, het is qua overlast natuurlijk, uh, valt het dan mee. Maar nou, ik moet je zeggen, ik hou wel van schaatsen. Dus ja, is dat is ja. prachtig. Dat, wat zeg je? Dat is prachtig, die sneeuw en het, uh, het ijs en zo. Ja, schitterend is dat. Wat dat betreft hebben we natuurlijk ook al flink wat het in te gaan, dat moeten we niet vergeten. Nee, ja, dat is waar. Ja, want was dat nou uitzonderlijk zoveel sneeuw? Want ik vond het best wel veel sneeuw, ik heb het niet, nog niet echt meegemaakt. Ja, nou... Weet je, het was uitzonderlijk uh, voor de, voor de decembermaand, uh, mm -hmm. zo, zo lang en zoveel sneeuw. Maar het was aan de andere kant ook zo dat, uh, dat je kan zeggen van nou, uh, we hebben vorig jaar natuurlijk veel langer in de sneeuw gezeten. Ja. Hè, toen was het vanaf halbewege december tot en met februari, eind februari, dat we in de sneeuw en in de winter zaten. En uh, dat was nog een langere periode. Ja, dat is waar. Um, ja. U woont, als het goed is, wat ik weet, aan een stukje van de route van de Elfstedentocht, toch? Ja, ik woon aan de, aan de Elfstedentocht, klopt. Want er gingen toen, uh, van het Meteoconsult of zo, gingen de geruchten dat het wel misschien zo zou kunnen zijn dat er in het eind, of, eind december rond kerst wel eens een keertje een Elfstedentocht zou zijn. Maar u woont toch aan een stukje meer, als het goed is? Ik woon aan de, aan de, aan de Elfstedentocht, zeg maar, uh, aan de Bolswertervaart. En die mm -hmm. gaat van de Bolsward naar Harmingen. Want Weet u misschien? Dan moeten ze langs met de afstekende tocht. Weet u misschien hoeveel ijs er op dat, op dat moment lag? Ja hoor, uh, op het moment dat er werd gezegd dat wij... Uh, er lag 6-7 centimeter. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Ja, dat is veel te weinig. Waar er waren wel plaatsen bij waar wat meer lag, waar plaatsen mm -hmm. bij waar wat, uh, waar wat uh, minder lag. Maar uh, die, die vaart tussen Bolsward en, uh, en uh, Harlingen die was goed te uh, schaatsen. Maar er waren wel delen bij waar je nog wat moest klunen. Omdat het daar ja, toch wel een, uh, een kwestie was van, uh, van uh, uh, te, te weinig ijs of geen ijs. Maar dat stuk was vrij goed. Maar ja, als je daar zoveel mensen overheen moet hebben, mm -hmm. dan moet je minstens 15 centimeter hebben. Ja. ja, want het is natuurlijk een hele grote groep die er overheen gaat. Ja. ja, er gaan 16.000 mensen overheen en uh, er moeten gemiddeld 15 centimeter liggen. Dus we hadden nog wel uh, even door kunnen gaan. <laughs> uh, hoe lang werkt u nou al voor SBS? Uh, ik ben nu, nou, zeg maar 14,5 jaar aan het werk bij SBS. Ja, ik. Dat, dat is een, een lange tijd. Ja, 14,5 is een beetje overdreven. Per 1 september 1996 ben ik begonnen. Dus per 1 september dit jaar ben ik er uh, ongeveer ben ik er 15 jaar. Oké, okay. oh, en ook al meteen met het weerbericht. Ja, ja direct met het weerbericht, want ik was daarvoor, was ik weerman, en ben ik nog bij de regionale omroep van Friesland. Ja. ja. Oké. Okay. Um, ja, wat, kijk, u bent eigenlijk een van de meest gepersifleerde mensen op, op de Nederlandse TV, hè? toch? Kan ik wel zeggen? Karlo, ja, ik, ik, ik hoor wel dat ik uh, regel, regelmatig word nagedaan. En uh, ik moet je zeggen, ze kunnen het niet zo goed als ik. <laughs> Daar heeft u helemaal gelijk in. Of he, heb je helemaal gelijk in? Ik zou geen humor zeggen. Nee, maar je leert het er zelf. <laughs> het, het, is, het is toch om, om met, je, met jou te spreken, is het toch wel eigenlijk het hoogst haalbaar voor mij. Ja. Vind ik. Ik vind het toch gewoon echt super dat u wil meewerken. Ja, moet je luisteren. Ik, ik denk dat het. Uh, uh, ik, ik denk dat de afstand niet zo groot is. Voor je. Ik bedoel, van, uh, ik, ik ben er ook. Ik ben gewoon wie ik ben en, en uh, mm -hmm. uh, niet het hoogst haalbaar. Ik denk dat er wel anderen zijn. Maar ik ben gewoon wie ik ben. En op het algemeen ben ik ervoor om uh, zo weinig mogelijk afstand tussen mensen te hebben. Ja, ja. precies. Nou, u bent bijvoorbeeld ook op je uh, bent bijvoorbeeld ook op omroep Friesland begonnen. Uh, wat, ja. wat deed je daarvoor? Want nou, hoe ben, ben je daar gekomen? Ja, nou, ik, ben, ik ben eigenlijk begonnen bij de lokale omroepen. En mm -hmm. uh, daarna ben ik bij Omroep Friesland gekomen. Toen had ik nog een, uh, een functie bij uh, KPN Telecom. Ja. En daar heb ik de laatste jaren een HBO-managementfunctie verricht... ...totdat ik bij SBS kwam. Dus het is eigenlijk gewoon, gewoon snel gegaan op zich? Ja, nou, ik ben in 85 bij, uh, bij Omroep Friesland begonnen. Ja. En dan, uh, dan kom je in 96, 96 op TV op landelijk en dan al in 1995, 1996. En opeens in. Ja, 1 september 96 ben ik bij SBS begonnen. Klopt. Ja. ja. Het is eigenlijk wel een droomcarrière als weerman. Ja, maar ik had dat nooit echt rekening mee gehouden dat dat zou gaan gebeuren. Ik bedoel, van. Uh, uh, je hebt eerst een hobby. En dan kom je bij friesland en Nou ja, dat is dan, dat is dan meer, nog meer hobby. En ja. dan. Uh, dan op een gegeven moment komt het SBS-verhaal. Ja, dat. dat, dat daar hou je helemaal geen rekening mee. Daar heb ik ook helemaal niet naartoe gewerkt. Daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. Sterker nog, in het jaar dat ik uh, uh, toen de adviseur werd bij het afstedingbestuur en regelmatig voor de landelijke televisie was, toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou, als ik nu dit jaar niet landelijk doorbreek, ga ik wat afbouwen. Mm -hmm. Want ik heb bij uh, KPN ook een uh, stevige functie. Dus, maar dat hoefde niet meer, toen ben ik bij KPN weggegaan. Oké. Okay. Ja. Uh, ik had tot slot eigenlijk nog twee vragen voor jou. Eén um, is een hele brutale. Zou, u, zou ik willen afsluiten met Ontmon? Want dat is ja, toch echt. kan. Dat, waar het, waar dat u dat aan herkennen is, is dat. <laughs> dat lijkt me gewoon geweldig. En um, ja, het andere is dat we u nog echt heel veel sterkte wensen morgen bij het openen van, uh, van het kampioenschap Mens je niet? Ja, het en... kampioenschap mensen ergen. Wat wordt het weer vanmorgen? Dat is toch wel de brandende vraag. Ja, nou ja, morgen moet eigenlijk wat een. Wat een... Meest bewolkte dag, maar er kan vooral bij ons in, in de kustgebieden bij jullie uh, toch nog mm -hmm. wel wat, wat, wat, wat zon voorkomen. In de ochtend misschien een beetje regen. Wat zo'n uh, ja, zo zo zo zo eentonige dag met uh, mm -hmm. nou, een gaat het vijf of zes en een noord noordwestenwind Maar ik denk dat nou, de kans op zon misschien nog wel even aanwezig is. Oké, okay. dus uh, voetbalweer is, uh, is goed. Ja, buiten sporten zou ik een zes willen geven, de, ja, in de ochtend van het af en toe wat regenen en voetballen, ja, moet kunnen. Moet ja, kunnen. dat is mooi. Oké, mogen we u hartelijk bedanken. Ja, en wat uh, ons betreft, uh, we gaan ervoor, voor, hè? Ja. Dus, ja. Ontmoorn. Tot morgen. Ontmoorn. Ont Ont Doei. Doei. <laughs> Hoi. Dankjewel. voor mijn programma. Ja, dankjewel. Ja. U ja, Tot ziens. Tot ziens. Dat was... Uh... Piet Boudersma. Piet Boudersma. De enige echte. Ja, oh, dit, was wel, dit was wel echt leuk, hè? Ja, dat was het zeker. Ja, wat ook leuk is dat we nu naar, uh, naar Ben Sanders gaan luisteren. En wat ah. gaat hij zingen voor ons? De Ben Sanders gaat... Uh, het is niet zo leuk om te zeggen. Zijn nieuwe de... single. Ja, zijn nieuwe single. En dat is... Kill for a... From... Dat is echt dat is een hele raar deal. Kill, kill for a broken heart. Wie verzint nou, het? Hij waarschijnlijk zelf niet, maar we gaan nou, hem horen. Jawel, hij heeft gebroken hart, want ja. hij is uit elkaar gegaan, maar goed. Ja. Ben Sanders, komt-ie? Wacht, wacht, wacht, wacht. Ik wist dat dit ging gebeuren, want die twee heb ik verkeerd opgeschreven op mijn plaatje. Ik ga het nog één keer opnieuw doen. Ben Sanders, komt-ie! <truid> anders was dat en uh, ja, waar luister je naar? Ja, dat Voice of Holland. Op, in in, op de CFM Zandvoorts Radio gaan is toch bizar ja, dat wij dat mogen van John de Mol. Ja, dat is... Uh... En ook nog dat, dat al die artiesten zoals uh, Bruno Mars, uh, Adele, Duffy, Mark Bestraat en Tijntje Oosterhuis gewoon live hier in de studio staan te zingen. Dat is toch ja, gewoon geweldig. Dat is toch mooi. Ja, dat, dat, dat, dat, gewoon, dat is toch gewoon dat ze dat willen doen. Ongelooflijk. Ja, Wat gaan we? we gaan nu naar uh, Adele. Ja, die zat al helemaal klaar met de band. Ja. Even, Adele, ben je klaar voor? Ja. Ik hoor dat ze er klaar voor is. Als het goed is uh, werkt alles. En eh uh, gaan we nu naar Nou, vond gij er aan? Gewoon ja. Gaan we naar Adel. Hier is Adel. Those eight fires starting in my heart. Reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go Shipping. See how I leave with every. Was Adele met Rolling in the Deep. Heerlijk nummer. Ja, en dan zeker. Uh, Ja, gaan wij nu uh, snel door. Want het is bijna tijd, bijna de finale, bijna de uitslag. Ja. Het is een super fantastische, gave show dit. De spanning hangt hier al. De, ja, echt. Mensen trillen hier uit hun, uit hun kleren. En ik plas je bijna in mijn broek. Oh, oh, Dit oh. is spannend. Ja. Maar we gaan nu luisteren naar uh, niemand minder als Kim de Boer. Ja, dat was Kim de Boer. Ja, dat was Kim de Boer met Change! Wat een lekker nummer! Zeker een lekker nummer! Ja, en is toch wat uh, het, het spannende moment aangebroken. Ja. Begin jij maar met de... Uh... Met? Ja. De uitslag? Ja. Ja, want de winnaar van vanavond wordt uh, wordt er spannend. Alle vier zijn het goede artiesten. Kim de Boer, Leonie. Ja, wie hebben nog meer, krim? Ben. Kimber, Leonie, Ben Sanders en Pearl Jozefsson. Precies. En de winnaar is? En de winnaar is... Spannend, hè? Oh, ja, ik hou het niet meer. Ik ook niet. Hoe gaat het met je broek? Die zit vol. Oh. En de winnaar van de Voice of Holland 2010 is... Ja, dat zie je vanavond op RTL 4. Ja, dat is balen, hè? Ja. Die dampers kan zien. Dat het eigenlijk nu wel wil weten. Ja. Wie denk jij? Dat kunnen we nog wel zeggen. Nou, ik denk Ben, maar ik hoop toch Leonie of Kim. Ik uh, denk dat, dat mensen niet op Ben gaan stemmen omdat, die, omdat ze denken dat hij toch wel haalt. Ben ik van overtuigd zelf dat ze dat denken. Mm -hmm. En dat daarom... Uh, ik vind het nummer van Leon heel goed. Het, voor mij wordt het ook al goed gedownload dat Leonie niet gaat winnen. En zo'n een hele grote Ja, Ben staan. staat tot nu toe met de downloads bovenaan. Ja, die staat in iTunes overal. Ik weet niet waar je allemaal kan downloaden. Hij staat daar bovenaan, Hij van. staat bovenaan. Sorry. Sure. Ja. Maar goed, uh, ja, rest ons nog af te sluiten met, uh, met de tune van de Voice of Holland. En uh, daarmee komt ook onze uitzending van vandaag bijna tot het eind. Wat hadden we al dan allemaal in deze uitzending, Niels? Ja, twee interviews. Ja, met uh, Eddie Terstal. Ja, echt Telstar. Ken... Ja. <laughs> niet Eddie Terstal. Telstar, maar ter Terstal. Terstal. Ja, Niels maakt de hele dag al de fout dat hij zegt Telstar. Maar ja, uh, dat is een voetbalclub. En ik als Harlem supporter kan het niet over mijn hartje krijgen gedoen, gedaan, gedinges. Dat en daarna dat met uh, Piet Paulusma. Piet Paulusma, dat was wel vet. En we hebben de vier artiesten van uh, The Voice of Holland uh, in de studio gehad. En Duffy. En Krim, jij weet iets Adele. niet. Vadel. Bij mij zijn ze afgelopen week alle vier op school geweest. Alle vier? Alle vier. Kim. In up Kim. En de rest? Pearl. Wat deden ze daar? Zingen. Zingen. Waarom heb jij dat geluk nou weer? Nou, het geluk had ik dat ik zeg maar, op die dag vrij was en niet wist dat ze er waren. Dus. Oh. <laughs> <laughs> ik heb zeg maar helemaal niks gezien. Mijn oh. moeder was na een oude avond geweest. Ja. Die zegt, ja, wist je dat uh, de voice of Holland bij op jou op school was? Ik zeg nee. Maar dus heb je moeder dat wel gezien dan? Nee, die zag de, de, dat ze het opruimen waren. De auto wegrijden. Nee, dat ze het dat opruimen waren. Sorry. Oh, dan heb je dat, wat baalde jij denk ik dan? Ja, best wel. Dus je hebt Ben Sanders, Kim de Boer, Earl Josephson en Leonie Meijer gemist. Had ik live kunnen zien. Oh, oh, oh. Het, het, het belangrijkste van... van... Op dit moment. Ja, precies. Zoals het jewish gaat over The Voice of Holland. Ja, en dat zeggen ze dan niet eens op school, hè. Van, nee. uh, kom langs, of uh, weet je wel. geen mails, natuurlijk. Nee. Stel je voor. Nee. Maar ja, er waren 1700 man. En naar school. Terwijl er heel weinig mensen op die school zitten. Ja, dat was uh, van het school daarnaast, Van het uh, HVC. Wat heb je honden, Marcel? Maar jij dan niet, want jij zat op mijn Xbox. Uh, nee, daar zat ik op dat moment niet op. Bijna. Ja, op dat moment zat je te balen. Ja. Maar goed, dit doen ze ook nooit bij de Voice, weet je. Nee, Gewoon heel dus zullen we outro. maar snel verder gaan? Zullen we even de tune draaien? Ja, doe maar. En daarna een uh, verrassingsnummer. Wij zien jullie, uh, nou, wij horen jullie. Nee, we horen jullie ook niet. Wij spreken volgende week weer. Ja. We hebben een leuk uitzending. En hopen dat, dat jullie weer luisteren. luisteren. Misschien hebben we een interview met Kluun. Ja. Misschien. Maar dat, dat houden we geheim. Dus, eh. Uh, tot de volgende week. Tot volgende week. En uh, we gaan nu even nog lekker luisteren naar muziek.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 that I'm free, yeah, told me get my shit together, now I got my shit together, yeah, now I made it through the weather, better days I come.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 Bij de rellen na afloop van het studentenprotest in Den Haag zijn 22 mensen aangehouden. Onder wie leden van de groep antifascistische actie. Dat heeft de burgemeester Van Aertsen gezegd. Politie en hermeer raakten na afloop van de protesten slaags met studenten. plein voor het Tweede Kamergebouw werd met geweld ontruimd. De betoging vanmiddag op het Maliveld verliep zonder problemen. Volgens de politie protesteerden er ruim 11.000 studenten en ook waren er 800 hoogleraren. In een reactie zei premier Rutte dat de kans niet groot is dat er veel aan de plannen voor het hoger onderwijs verandert. Bij ongeregeldheden in de Albanese hoofdstad Tirana zijn zeker drie mensen omgekomen. Zo'n 20.000 mensen demonstreerden tegen de regering van premier Berisha. Ze willen dat de regering ontslag neemt vanwege een corruptieschandaal. Een aantal betogers bekogelden de politie en het leger met stenen en een politiewagen werd in brand gestoken. De politie gebruikte traangas en schoot met plastic kogels om de menigte uit elkaar te drijven. Zo'n twintig betogers raakten zwaar gewond. Bij de politie vielen 17 gewonden. De Amerikaanse...